Is er met het NOS-journaal. Uit de azov in de belegerde havenstad Mariupol zijn vandaag zo'n 20 burgers geëvacueerd. Onduidelijk is precies hoeveel. Rusland en Oekraïne melden verschillende aantallen. Zoals Oekraïne zitten nog zo'n duizend burgers in de ondergrondse gangen van de staalfabriek... samen met Oekraïnse strijders. De humanitaire situatie in de staalfabriek wordt gezien als catastrofaal. Schiphol verwacht dat het morgen nog drukker wordt dan vandaag. De luchthaven is met vliegtuigmaatschappijen in overleg over het omboeken van vluchten... om het aantal passagiers met bijna 6.000 naar beneden te brengen. Ook probeert Schiphol vluchten uit te besteden aan rotterdam -De Heek Airport. Reizigers moeten morgen rekening houden met langere wachttijden, wordt er gewaarschuwd. Schiphol houdt rekening met zo'n 70.000 vertrekkende passagiers. In China hebben reddingswerkers vijf mensen uit het puin gehaald van een gebouw dat gisteren is ingestort in de stad Changsha in het zuiden van China. Ze liggen in het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de autoriteiten worden nog veertig mensen vermist. Het gebouw van acht verdiepingen stortte door nog onbekende oorzaak in. In het complex waren onder meer een restaurant, hotel en appartementen gevestigd. Het is nog altijd niet duidelijk of de Sunny Liger, het schip met een lading Russische diesel, gaat aanmeren in de haven van Amsterdam. Havenmedewerkers weigeren de olietanker te lossen. Het schip ligt sinds gisteravond op zo'n 40 kilometer voor de kust van IJmuiden. De Oekraïense ambassadeur roept de Nederlandse regering op de olietanker weg te sturen... omdat Nederland geen plek moet worden voor schimmige Russische oliezaken. Juridisch gezien mag de Sunni-ligger gewoon laden en lossen in Nederland... omdat de olietanker vaart onder de vlag van de Marshall-eilanden. En dan het weer. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het in het binnenland af tot rond het vriespunt. Ook kunnen er enkele misbanken ontstaan. Morgenochtend start bewolkt. Smiddags breekt ook de zon af en toe door. Het blijft droog en het wordt morgen, morgen maximaal zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een file aan de zuidkant van de A10, de Ring van Amsterdam.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 FM Nightwalk. Nightwalk. Met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op ZZFN.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 En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. De beste van de club uit Italië met DJ Cavaschelli. En trouwens onze opening voor de muziek van Mark uh, Picciotti, moet ik zeggen. Mark Picciotti met I Believe. En het was uh, de stem van Susan, uh, Susan Palmer. En je hoorde Harry's Gold Area dub. Zie je hem zo, Voor de nightwalk. Een hele goede avond. Onderweg zometeen Peter Ellis. Ook team Markakis is onderweg. Maar eerst hier ASCP UK met My Sweet Fate. Je hoort het hier op, zie je hem zo. In the Night Walk.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 expressing our newfound friendship and love that will cause us not only to sing the song but dance, life dance to the rhythm of love. Jazz Story. Steven Zand voor de Nightwalk. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar uh, journalist en theaterproducent Henk van der Meijden en DJ Ferry Korsten hebben afgelopen dinsdag een lintje ontvangen. Van der Meijden kreeg een koninklijke onderscheiding voor zijn bijdrage aan de Nederlandse journalistiek en cultuur. Voor zijn bijdrage aan de muziek en de goede doelen. De 84-jarige van de mij is sinds zijn 14e de journalist en de grondlegger van Weekplatten Privé. Je weet wel, het Roddeltijdschrift, de populairste van allemaal. Niet de story, maar de privé, daar is hij grondlegger van. En als theaterproducent is hij verantwoordelijk voor het naar Nederland halen van de beroemde Russische cloud Olle Popov. En medeverantwoordelijk voor het Wereldkerstcircus in Carré. En de journalist werd deze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding wordt verleend aan mensen. ...mensen die zich lange tijd persoonlijk op landelijk of regionaal niveau hebben ingezet... ...voor de maatschappij, de staat of het Koninklijke Huis. En uh, die oude lul, die 48-jarige Korsten wordt officieren in de orde van Oranje Nassau benoemd. Dat is een graadje hoger. Personen die benoemd worden tot officieren hebben met hun verdienste vaak een landelijk of internationale uitstraling of uh, betekenis. En Ferry Korsten krijgt die benoeming omdat hij... ...heeft die benoeming gekregen moet ik zeggen. Omdat hij een belangrijke bijdrage aan de bekendheid van Nederlandse elektronische dancemuziek heeft geleverd... en wereld Wordt erkend als een van de pioniers van de trance muziek. Ja, hij is 48, oude lul. Ja, ik, uh, ik doe het met een jaartje jonger. Ik, uh, voor uh, vanavond om 12 uur mag ik uh, 47 jaartjes wegtellen. Dus uh, hè, ja, zo oud is die korst ook niet, maar een jaartje ouder. Hè? En uh, triest nieuws: afgelopen maandag is zo'n 73-jarige leeftijd overleden. En die vrienden worden in één adem groep met natuurlijk Doe maar, die in de jaren 80 populair bent, waar hij de frontman van was, maar hij was veel meer dan dat. Als componist, gitarist, bassist en pianist had hij een hele lange muziekcarrière. En ja, hij had een afscheidstournee. En uh, daarna begreep ik dat hij uh, ja, uh, uh, het uitgesteld had, omdat hij uh, ja, ziek was. Officieel is er niet uh, bekendgemaakt uh, waar hij nou precies aan uh, overleden is. Uh, maar hij was dus uh, hij was al ziek, ik weet niet waaraan. Maar uh, ja, hij is niet meer. Hè. En uh, doe maar, misschien ken je het niet, moet je even googlen. Dat was nou echt mega muziek in de jaren, de jaren 80. Marco Boszater en al die andere Nederlandse kwijlenballen, die zijn er helemaal niks bij. Doe maar die, hè, uh, die had het over drugs, hè, uh, hey, over uh, seks, alles kwam erin voor, dus uh, moet je maar even googlen als je het niet kent, op uh, YouTube. TVM's antwoord, ik lul weer veel te veel, het is tijd voor muziek, wat dacht je van Earth Days? Met soul, say, nee, soul shaking komt er lekker uit. Te weinig bier of te veel bier, wat is het? Je hoort de J Vegas remix Earth Days, nu hier op de radio.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 ZFM Als Peet, een oude, oude gouden klassieker. En dit keer in een remix Josh, van uh, Peter Brown. En daarvoor horen we Hatsins 82 met Out the Door. En zo werd het even tijd voor de party-update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag, 30 april, de laatste zaterdag van de maand. Nou, zoals we al beginnen, we altijd begin even met uh, de Escape in Amsterdam. Dat is vanavond het wekelijkse feestje Brainwash. Begint uh, om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check de website escape.nl. Met natuurlijk uh, de resident en degene die de, de, de line-up elke week weer uh, doet. Is Raimundo, onze eigen zand voor zijn Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen. Ruben, Patalis, uh, Giza en MC is Jantoop. Dat is vanavond dus in de scape in Amsterdam, het wekelijkse feestje Brainwash. En als we nog even doorlopen aan de rechterkant, dan vinden we uh, Club Air. Daar is vanavond throwback, every Saturday. Begint een uurtje Het Begint om 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En wat voor muziek, uh, RB en hip-hop. En voor meer informatie, throwback afgekort helemaal in de letters.nl of air.nl. Dan vind je alle informatie, uh, ook uh, wie er allemaal gaat draaien. Ik heb geen idee. Ook die informatie. Die, uh, moet je zelf even opzoeken op, op uh, throwback.nl of air.nl nog een feestje wekelijks feestje is encore in uh, de Melkweg in Amsterdam begint rond de klok van middernacht duurt tot vijf uur in de ochtend dat er allemaal in de Melkweg en ook daar hiphop, R&B, afrobeat en dancehall en voor meer informatie check de website Ancore amsterdam aan elkaar geschreven.nl amsterdam.nl of melkweg.nl met onder andere Marit Prime, Joanne Washington en hosted by bij Leroy. Vanavond dus in de Melkweg. Uh, van Hip Hop, RB op, uh, ja, op de zaterdagavond. Hè? En hebben we nog een feestje? Ja, ik moet het even zeggen. 30 jaar DJ Isis. Ik heb er nog ooit uh, persoonlijk mogen ontmoeten. Dat was in Club Yanks hier in Zandvoort. Voor ik daar zelf draaide, uh, kwam zij een keertje draaien. En uh, ja, moest je een t-shirt kopen. Kostte 25 gulden. En daar, uh, en daar heeft ze dan op de rug een handtekening gezet. Dat t-shirt heb ik nog steeds in de kast liggen. 30 jaar DJ Isis. En waar is dat allemaal? Vanavond in Paradiso. In Amsterdam natuurlijk. En voor meer informatie DJIsus.nl, daar vind je alle informatie over haar. Of Paradiso.nl. En drie keer raden de line-up. Nou, DJIsus, hoe kan het ook anders? En tot zover ook de partyupdate. Door met muziek, firebeats, dub dogs. Met Give it up, Jord hier in de Nightwalk.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 them. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke platen zijn er erg populair in de clubs, op de stream, op de radio en natuurlijk uh, op de festivals. Hè? Op 10 deze week Sally C met Downtown. Op 9 Another met Power To You. Op 8 Stardust, Music Sounds Better With You, de versie uit uh, 2019. Op 7 Hotsies 82 met Out the Door. En op 6 Cassim met Death Sound. Op 5 Anora met Blackbox. Op 4 Cassim en Tamika Tian met Release. Op 3 deze week Darius Russian met Back in the Dance. Op 2 deze week uh, Earth and Days met The Rhythm. En deze week nog steeds opeen. een. Jack Bach en Feeling. En als het goed is, gooi je straks bij DJ Mauso in de, de Global House Lives. Wij gaan andere muziek draaien. Het is Omlaut en ik denk dat ze uit Duitsland komen. Het is een promo dat je niet van de weg binnenkrijgt. krijgt. met It's Tricky. En als je hem hoort, dan, dan denk ik als je op mijn leeftijd bent... of in ieder geval, eh, in de dertig, dan uh, denk ik dat je wel weet uh, het origineel. Het is een oude gouden klassieker in een nieuw jasje. Omlaut nu met It's Tricky. He's voor Marco Troll met Jersey Music, oftewel UK Garage op de radio op. En tot zover ook dit uur van de nightclub, niet getruid, zo zometeen. Het nieuws zijn weer en dan is het tijd voor DJ Mauso met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Broer nog even muziek, zometeen nog Hugo, Jude, Frank en Too Late... met La Candela Viva. Maar eerst hier uh, Rob met Be Real. Je hoort het hier op CFM want Ik zeg tot zometeen na de break.